Moedige start, nu met het NOS Journaal. In het dorp Aalenrijkens zijn tonnen hebben gestaan. De brandweer houdt er rekening mee dat de vrachtwagen is aangestoken. De brandende truck stond afgelegen op een dijk in de Uiterwaarden bij de Maas. In Oostenrijk is een akkoord gesloten over een nieuwe regering. Na zeven weken onderhandelen hebben de Christendemocratische democratische EVP en de rechtspopulistische FPÖ een akkoord gesloten. De inhoud daarvan wordt later vandaag bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat het aangekondigde rookverbod in restaurants niet doorgaat... dat er een strenger immigratiebeleid komt... en dat de Oostenrijkse regering pro-Europees blijft. De kanselier wordt de christendemocraat Sebastian Kurz. Met 31 jaar is hij de jongste regeringsleider van Europa. In Toronto in Canada is een miljardairs-echtpaar dood in huis gevonden. De 75-jarige Barry Sherman was volgens Canadese media... een van de rijkste mensen van het land... Hij was oprichter van een farmaciebedrijf. Sherman en zijn vrouw werden doodgevonden door de politie. Die spreekt van verdachte omstandigheden... en doet onderzoek naar de dood van het Canadese echtpaar. De Belgische prins Laurent wil zich voor het parlement verzetten... tegen de vermindering van zijn toelagen. Volgend jaar krijgt hij eenmalig 46.000 euro minder. De Belgische prins vindt de korting disproportioneel. Laurent wordt gekort omdat hij zonder toestemming... naar een receptie van de Chinese ambassade ging... en hield zich vaker niet aan de regels. Hans Weijers is door de Volkskrant gekozen tot invloedrijkste Nederlander van 2017. De 66-jarige Weijers werkte onder meer Shell en Heineken. In de jaren 90 was hij voor D66 minister. Het is de vierde keer op rij dat Hans Weijers bovenaan de lijst staat. De bestuursvoorzitter van Unilever en topman van chemieconcern DSM staan op de tweede en de derde plaats. Het weer de hele dag kan ze buien, soms met wat sneeuw of hagel, het wordt maximaal 5 graden. Vanavond en vannacht kan de sneeuw plaatselijk blijven liggen.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geholpen op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. warmte. warmte.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 Goedemorgen, Zandvoort! Vijf minuten over acht, Toebak Leeft op de radio alle kerstplaatjes even achter elkaar gehad, die we niet gaan draaien. Maar toch om wel een beetje in de stemming te komen vind ik altijd wel leuk, hè? Het is uh, Toebak Leeft de radio, Fijne en op aanstaan. En uh, ja, precies... I het duurt toch wel een ruime week, maar goed, we zijn wel volop in de sfeer natuurlijk. De kerstgevoelens, overal versiering en uh, afgelopen week ook een beetje sneeuw gehad. Ja, ik heb echt een levensgrote kerstpop gemaakt. Dat was echt 2,5 meter met mijn uh, met gespierde zoon een hele grote bal gedraaid. Uh, bijna wilde ik met de auto hem gaan voortduwen, want ja, we is bijna niet vooruit te krijgen. En daarna weer een bal bovenop gelegd en uiteindelijk nog een balletje daarbovenop met een trapje. Het ging allemaal echt... Met levensgevaarlijke kappiaal hebben we het voor elkaar gekregen. En uiteindelijk, daar ja, foto's van gemaakt natuurlijk. Misschien moet ik zeggen even op Facebookpagina zitten. Dat zou natuurlijk wel weer volledig zijn. Maar goed, daar ben ik dan toch weer even ja, te lui voor. Maar goed, ja, het is nu bijna allemaal weg, de sneeuw. Er ligt nog een klein hoopje van mijn sneeuwpop. Er is alles alweer gesmolten. Maar ook wel weer lekker dan ook hè, in het weekend. Hè? Als je nog eh, op pad moet. Alhoewel, ja, ik moet in het weekend eigenlijk op pad. Om hier te komen en om andere dingen te doen, terwijl de meeste mensen dan thuis blijven drukken. Dus het is eigenlijk een beetje een omgedraaide wereld. Goed, momenteel zit ik nog een beetje alleen in de studio. Ik, val me, ik hou me hard vast of er niet wat gebeurd is weer. Dus het is niet uh, ondersteboven is gegaan en rechts dat je denkt, well, oh mijn god, vooral die Jolande, die kan eens af en toe een beetje, ja, toch rare schuivers maken. Volgens mij is het nog maar drie weken geleden zo dat ze een misstap maakte en dat ze met haar hoofd Onder aan de trappen landen. Ze dacht dat de, de, de treden al eerder begonnen. Toen wilde ze eigenlijk opstappen. Op en toen was geen treden. Dus toen stapte ze mis. En toen kukkelde ze zo met haar hoofd op de eerste, eerste treden. En daar had ze een flinke blauwe hoofd aan overgehouden. En nou ja, ze is al eerder met de fiets ondersteboven gegaan natuurlijk. Dus dat uh, is niks nieuws voor haar. Maar goed, het is nu, uh, het is nu ook alweer later dan 8 uur. Dus we zullen het zien. Eerst maar even een kerstplaatje draaien. Eerst maar eens even een kerstplaatje. Rigby. Met zijn versie van Christmas Time straks onder andere de Zandvoortse bericht om half negen en om half tien en natuurlijk weer wat gebeurde door de één op 16 december. Lucky for me I kept the receipt And there she was. Downward facing off, the so-called guy friend up and above. I told him to leave, it was Christmas Eve. But look on the bright side. Super zwevel, Rigby. Ooit de huis bent geweest om de wereld draait door natuurlijk. Ja, het is alweer een, een paar jaar te geleden volgens mij hoor. Ik zit een beetje kijken op YouTube en op uh, internet of ze nog een beetje actief zijn. Ik zie wel dat ze uh, alleen nog wel een uh, cd'tje hebben uitgebracht. Ja, dus ze zijn nog wel actief. Rigby en time. Ja, en ze schuift vandaag aan. Zomer, even. Hoe is ja, met, vanuit hoe is, niets gewoon. Vanuit niets. En wat, uh, wat was er gebeurd? Was je ons te boven gegaan? Of, uh? Nou, ik... Uh... Ik verloor mijn rok. Je verloor en je mijn rok. rokje om de weg kwijt te huh? En hebben de mensen geen aanstand aanstaande Nee, aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande aanstaande Okay, moet je moet en zie je oh. al die spullen. Ik oh, dacht dat niet zo van je, van je oh. middel of was je gegleden met je flink was afgevallen? Nou, ik ben wel dinsdag weer heel erg gevallen. In plaats van gevallen? Uh, oh, je bent al wel met gevallen, De gladheid. Maar afgevallen. Ach, oh, oh, oh, oh. oh, Ja, je ja. hebt daar wel echt een, uh, hoe noem je dat, een, een abonnement op hè? Het is uh, fijn als het jaar af uh, is, uh, als we volgend jaar gaan proberen om uh, e zonder e e te vallen, met e e vallen en opslaan was dit jaar. Ja. Dus, nou ja. Heb je iets met motorie, motorie, motoriek stoornissen? Zou dat het zijn? Nou, ja, nee, het, het is het inderdaad waar. dat ik met mijn hoofd er niet helemaal bij ben. Dat is het, hè? Jum, je het, dat uh... je dan uh, uh, niet uh, in de moment bent en dat je al verderop bent en daardoor uh, ga je Die... gewoon op je plaat. Oh, okay. oh. Nou goed, dus 1 uh, op ja. de 4900 mensen valt dood, geloof ik. Dus hoe vaak moet, moet je nog vullen nog? Ja, ja. <laughs> Van de hoeveel keren dat ze vallen, hè? Want ik ja. denk dat als ik al behoorlijk aan het tax begin te raken. Ja, dat geloof ik wel. Ik ja. ga het gaat ja. al maar door. Gewoon. Goed. Zo. En het gaat maar door. En het ja. gaat maar door. Sorry. Het is, geeft het allemaal niet. Het nee. is de, de fijn dat je er gewoon maar aanschuift. Ja, in mijn maar eentje radio je, mag je, het je het niet missen? Niet. Nee, het is ook al ontzettend ongezellig als ik hier met eentje radio zit te maken. Ja. Ja. Gisteren ja. natuurlijk in Rotterdam PVV. Wat is die er onderuit gegaan, gewoon. Ja. Je ja, moet oh, altijd even. even denken. Hekendus, Dus heet die, geloof ik. En zo moet je het uitspreken. Haken Das naar de nou, Hij kan nu aan het eitjes, hoor. de PVV-leider, uh, de lijsttrekker is daar weer uh, van, de, van de baan. De islamisering moet gewoon stoppen in deze stad. Ja? Uh, want het is veel te ver gegaan. Ja, precies. Uh, lever heeft dit allemaal toegelaten. Ja? Want alle moskeeën moeten gewoon weg. Ja, precies, het moet allemaal weg. De <laughs> nou, enige die weggaat, dat bent u! Haak en das, ga maar lekker een ijsje eten. Want jezus, wat een slechte screening ook weer van de PVV. Gert Wilders heeft natuurlijk veel zijn druk met de juiste beveiligers uit te zoeken. Want ja, daar is je ook als de dood, van, dood voor. dat die verkeerde veilige beveiligers in, haar, in de arm neemt. Dat hij gewoon geen tijd heeft om zijn mensen die de politiek moeten gaan bedrijven. ter plaatse, om die goed te screenen. Want ja, deze man is gewoon echt ex, extreem rechts gewoon ook weer. Dus ja, het, het, is, het is heel bijzonder. Want maar het was PVV. trouwens ook al weer grappig als er liet erbij. Uh, uh, een van die programma's dat ze dan even de dag doornemen... zien hoe er een, een rechter in Amerika gescreend werd. En die wist helemaal niets. En zelfs, nou, het lijkt wel alsof dat iemand voor de PVV had kunnen zijn. Okay. Dan, dan weet hij wat van die wet? Nee, nooit van gehoord. En die? Nou ja, als ik het op ga zoeken, dan weet ik het wel. Maar hij wist gewoon helemaal niks. Okay. Ik van ja, dat is dan iemand die uh, op dat moment... Uh, ook zwaar zak, maar dan wil je aardig zijn van nou laten we dat toch maar aannemen. Ja, dat moet je dus gewoon niet doen hè? Blijkbaar. Nee. Ja, en ik vond het sowieso een beetje met z'n drieën stonden ze daar zo in Rotterdam bij die moskee. En dan denk er ook bij, het was een beetje een klummelig gezicht allemaal bij elkaar. Dus je denkt ja, wat, wat wil je hier nou mee rijken? Rijk, want al oh, Thierry Baudet van, uh, weet het, hoe uh, heet het weer, uh, hoe heet die? Uh, oh, uh, Forum Nederland of zo? Of, uh, nee, Forum voor Democratie. Uh, Forum voor Democratie. Die heeft natuurlijk al zijn stem afgepakt. Die ziet er ook veel leuker uit om naar te kijken. Ja, die, die, die, die heeft wel iets... Uh, ja, ja, Wilders hebben we nu al gezien. Ja. Dus nu willen we wel even een andere. Gisteren bij uh, Jinnik, een van die verslaggevers, die zei, van, ja, vroeger gooide hij een ro stukje rood vlees in de ring. Iedereen dook erop. En nu, Geert Wilders roept iets. En denkt bij, denken wij met z'n allen van, uh, Ja, best interessant, maar ik ga weer iets anders doen. Het, ja, het ja. maakt niet zoveel indruk meer. Nee, nee het, is het is een beetje klaar. Spaar. He? Ja. Ja. Hij ja. heeft wel uh, goede dingen gedaan. Want ik bedoel, het, het beeld is allemaal wel wat naar rechts gegaan. En daardoor zijn we anders nagedenken. Maar ja, hij, hij heeft het gewoon een beetje... Uh, het is nu uitgespeeld voor hem. Hij moet iets anders gaan doen. Ik, weet niet, ik, ik zou ja. niet bedenken of hij ergens burgemeester zou kunnen worden. Ik denk het niet. Nee, nee. wie wil hem nou als burgemeester? Nee, dat kan je nee. echt wel vergeten. Ik heb nee. trouwens een leuk bericht. Vertel. Want het leven kan je, kan je er toch wel toelachen. Want in Frankrijk was er een man. En die was dakloos. En die leunde tijdens het doorzoeken van vuilniszakken op de vliegtuig tegen een deur. Oh en dat nee. leek dus de deur van de geldtransportbedrijf Loornis te zijn. En die ging zomaar open. Naar de vierde dimensie. Ja, ongelooflijk. Ja. En op bewakingsbeelden is te zien hoe een man de opslagplaats binnensluit... waar grote hoeveelheden contant geld worden bewaard. Na een paar minuten later komt een man met twee tassen vol met geld weer naar buiten. Maar het alarm heeft dus niet kunnen voorkomen dat de dakloze uh, rustig zijn gang kon gaan. En hij was daar regelmatig op, de luchthaven, maar hij wordt daar nooit meer gezien. Hij is dus met de Noorderzon vertroffen. Hij is uh, vertrokken. Hij heeft zijn oude koffer uh, heeft hij achtergelaten. Ja, dat heb je Bal veel aan. En, en uh, ja, het is onduidelijk waarom de deur niet dicht, goed dicht zat. En de man heeft dus geprofiteerd van een toevallige samenloop van omstandigheden. En zichzelf op deze manier een geweldig kerstcadeau gegeven. Hoeveel geld is ge uh, er een gemist? Bron. Nou, rond de 300.000 euro. Oh, oh. Nou, nou, dan dat kan is... je toch wel even leuk... Uh... Dat is een mooi kerstverhaal, dit. En dan mooi vertrekken met ja. de Noorderzon. Ja, het is echt ja, een heel mooi kerstverhaal, dit. Ja, dit is het echt leuk. Dit is erg leuk om te lezen, vak. En 300.000, ach, misschien ach. moeten we een actie doen. Het is doen. fijn dat iemand die weinig heeft gewoon zo'n warm bad krijgt. Dat vind ik ook. Fallout Boy, de nieuwe single Hold On tijd. Leeft al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend of fame Why well, you got it all planned like a millionaire wedding Avoiding all traps got nowhere to stray You know all the good children got to go to heaven Some get lost along Show me the shortcuts to save time. But I don't wanna be caught in that game. If we're gonna do it some way, better do it mine. Cause I Langdradig en lollig. Ja, leeft. precies. Leuk en langdradig het is uh, Toebak Leeft op de radio. En uh, we doen even wat kerstplaatjes. Uh, even wat ander soort kerstplaatjes als je gewend bent. Maar dat vind ik wel, uh, wel grappig. Had, Daarvoor trouwens nog de nieuwe single van Fall Out Boy. Ja, ik moet zeggen, als ik weer naar het uh, begin luister, het is gewoon echt... Uh, ja, het is echt zo duidelijk. Als je het begin hoort, je denkt, dat, dat, dat, dat ken ik gewoon ergens van. Ja, zeker. Dat kan ik er... Waar ken ik dat dan van? Dat ken ik van, van, van deze plaat. Casanova. Casanova. Ja toch? Ja. Lijkt het wel een beetje op goed Schappig, juist. Hè? Ja. ja. Geheindig om uh, sommige dingen terug te halen. En nou, Dat is ook het allerleukste van dit vrijwilligerswerk. Dat je met mensen... We kennen heel veel muziek en uh, je kan het er met elkaar over hebben. Ja precies. Ja. Er zijn heel veel mensen die, uh, die kijken je aan van... Nou, uh, het zal wel. Lichtjes zijn aan, maar er is niemand thuis. <lacht> He? Van... Huh? Oh, maar uh, wij, ik het? heb ook al van, Hé, die ken ik ook. Het doet me denken aan de film Becker's Fuse. Hello, anybody home? Ja. <lacht> Burthead. Ja. Dan me we chicken. Chicken. Chicken? Okay. Ja, sorry. Dat begint ja, altijd de ja, Je gaat gelijk door. En gelijk in die kleiner. Je... Ja, ja, ja, altijd goed. leuk. Ja, altijd leuk. Goed, uh, we zitten natuurlijk midden op. Uh, we, niet midden op. We zitten midden in de rare berichten. Ik zie namelijk alweer een oude mummie. Met ja. een 300. Nee, niet 350. 3500 jaar geleden. Ja. Wat kan, een kan, dat, kan dat volgens de Bijbel? Ja, ik denk het net aan. Uh, ja, ik ja weet ja, het niet. ja, de uitocht uit Egypte en zo. Ja, dat moet kunnen. Okay. Maar archeologen hebben dus. Uh, een, een, een mummie gevonden die meer dan 3500 jaar oud is. In een van de graftombes die worden onderzocht. Die tombes bestammen waarschijnlijk uit de 18e dynastie van de oude Egypte. En dat is een periode zo van 1550 tot 1292 voor Christus. Vooruit met de geit. Ja, dat ja, is echt. Die tombes werden wel gevonden al door een Duitse archeoloog, maar nu echt uitgegraven. Want ze hadden zo van: oh, daar ligt de tombe. Nou, check, weet je wel. Een beetje op een kaart zo. Ja? Maar het is uh, niet duidelijk van wie het stoffelijk overschot is. De naam. Je hoort, die mes staat gegrafeerd bij een van de muren in de tombe. Gaan ze er toch uitzoeken wie hem vermoord heeft? Of, uh... Nou, ze gaan waarschijnlijk uh, gaan ze die muur ongetwijfeld even een keer door de scan doen. Ja. En dan uh, kunnen ze gewoon kijken of, of er uh, gebroken botten zijn of wat dan ook. Maar de tombes bevinden zich dus in de buurt van Luxor... vlakbij de tempel van Hatshepsut en de Verleide Koningen. En er zijn er ook nog beelden gevonden in uh, houten maskers, mu muurschilderingen. Is uh, ik, ik kan wel vertellen, ik ben uh, vorige week zondag, niet afgelopen, maar die weer ervoor... Ben ik in Leiden geweest, in het Leidse uh, uh, Geschiedkundig Museum, heet dat ja, zo. Ja, en daar heb je dus ook mummies en, uh, en uh, ook, uh, uh, er is daar ook een hele mooie tentoonstelling bezig. Maar uh, het is toch wel altijd fascinerend hoe mooi, uh, die houten kisten ook nog, het, is, het zijn net die popjes weet je, die Russische poppjes, die matruiskas. Oh ja, oh ja. Dan zitten ja, ja. ze binnen in de mummie en dan zit er een houten kist omheen en nog in en nog heen. En daarna wordt de hele zooi, wordt er in zo'n grote sarcofa gedaan. En dan, dan wordt het er ergens onderin in, uh, in dus, den, uh, dus een gegeven moment. een dat ik zand eroverheen denk. Oh ja, uh, ooit heb je de wederopstanding. Hij komt er nooit meer uit. Oh nee, man. Hoe moet dat? Je hebt ook echt een theorie erachter. Je moet er toch eens in gaan verdiepen waarom ja. dat echt nodig maar het is. is. Maar als je ziet hoe mooi die binnenkanten van die kisten... helemaal uh, uh, met al die cartouches en al die dingen gemaakt zijn. Het is echt... Ik wil ik ook zo'n begrafenis. Ik nou, vind het mooi. Het echt mooi. Ik zit te twijfelen dus het feit Doe maar liggen maar voor de wetenschap. We hebben mijn naast niet kosten. Ga Ja, zoiets zou kunnen doen. Of uh, weet ik wel... Uh, verbrand of zoiets. Weet je wel, je. Maar ik heb dan wel met die wetenschap... van. Ja. Dan, dan uh, uh, gaan ze dan uh, een lege kist uh, in, uh, uh, in het vuur gooien. Van, nou, ja, ik heb doen, wel, ik symbolisch vind. doen we alsof bij jij iemand. erin zit. Ja, nee ik heb wel gezien dat het dat, dat <coughs> wel een kist maar er zit niks in. Dat jij bent is, dus wel eens bij iemand geweest die wetenschappelijk uh, ontleefd Nee, dat niet. En, ik uh, heb wel eens verhalen over gehoord die daar ah. geweest waren. Die hadden zei, ja. Het is wel iets apart, er zit niks in die kist, maar voor de vorm staat hij er wel. Dat ja, is wel fascinerend. Of ze kunnen gewoon een plukje haar erin doen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, of je ik, hart. Weet, ik, als ik kijk naar mijn, uh, naar mijn vrouw en mijn kinderen. die hebben niks met de begraafplaats. Of niks met dikke dingen. Nee, ja, ja, dat heb dan ik dan ook. Dan lig ik daar in mijn eentje. moeder en ziel alleen. Dat is ook een beetje. En het is ook vervuiling. Ja, maar ook ik vervuiling. denk ook voor mij ook. doe maar cremeren. Maar dit is inderdaad ook een goede optie. Ja. Want dan kunnen ze, kunnen ze zien hoe vaak ik gevallen ben. Ik ben ook naar het museum geweest. <lacht> en al die. Ja, precies. <lacht> naar, de, naar het museum geweest waar <lacht> ze al die lichaam hebben opgezet. en in plastic hebben gegoten. Ja, dat is in Amsterdam daar, ja. Ik moet wel zeggen, dan wil ik niet mijn naam erbij, hè? want dan gaan ze kijken, oké, okay, ja, ja. Dat, dat zag er wel aardig uit. Ja. Ja, body world of zo. So. Ja, body world. Body world ja, ik vond het wel ergens ook wel heel confronterend, want je bent ook eigenlijk niks, hè? Nee, heel eerder, dan, uh, Nee, het, Ja, opzelf interessant. Het is een beetje een freak show. Goed, straks naar deze plaat hebben wij natuurlijk uh, de Zandvoortse berichten. Het is bijna weer half negen. En ja, het is een, uh, momenteel een volk, een strijd tussen Liam en Noel Gallagher natuurlijk. Noel Gelker wacht een, een CD uit en Liam ook. En het is alle twee leuk. Well the cops are taking over While everyone's in yoga Cause happiness is still a walk-on What's it to be free man? What's a your... Just believe in the sun And some say it's the cause of it all Blind Bird is de laatste day van Noel Gallagher. Die heb ik vandaag trouwens niet op de playlist staan. Trek ik Liam gewoon nu voor? Ja, ik, ik had hem voorgenomen namelijk om elke week Liam te draaien en Noel te draaien. Nou goed, nu heb ik dus alleen Liam op de playlist staan. Misschien plak ik hem straks nog even spontaan tussen. Dit was Chinatown met een heel spectaculair videoclipje. Hij slent het woord, Chinatown. Het is echt een halve aas op die Liam Gallagher. Ik zag hem bij de Graham Norton show ook. Dat is wat een aparte vogel is dat gewoon. Nou, alle twee zijn ze wel raar. Ik denk. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is precies half negen. Gebeurt het anders nooit. Vertel, wat kan je al zo melden ja. wat hier speelt? Nou ja, er staat in de kop bij de Zandvoortse courant... dat de coalitie opnieuw geklapt is. Oh. Want de gemeentebelangen Zandvoort achter zich... tijdens de extra raadsvergadering niet meer gehouden... aan het coalitieakkoord. en stapte uit. Over de vraag of de gemeenteraadsleden beïnvloed zijn geweest... door e-mail... Van de wethouder Demmers in zaken de watertoren, et cetera. Watertorenplein werd niet gestemd. En de gewenste raadsenquête komt er. Ik heb zelf nog weer horen fluisteren dat er ook nog weer een groot onderzoek gaat komen. Jeetemang. Maar er is al een onderzoek gedaan. En uh, door, door een bureau. Ja, maar die werden, en, uh, die werden uh, tegengewerkt door de, op, uh, onze eigen burgemeester, Niek, uh, Niek, Niek, uh, hoe heet Niek uh, Meijer. Niek Meijer, ja, ik moest even uit, sorry. Uh, maar ja, het Niek is ook zo dat CDA, die zei ook van ik voel me in de zijk genomen en zo. Maar de vraag dus of de raad een raadsenquête gaat instellen. werd door het initiatief raadsvoorstel van OpenZ gesteund door zo goed als de hele raad. En daarnaast, uh, uh, toen D66 het nogal sceptisch hierover was. Wel dat er textueel een aanpassing zou moeten komen om hiermee in te stemmen. We konden het voorstel met stemmen van GBZ en P van de A aangenomen worden. Maar hierdoor, de consequentie hiervan weer is, dat uh, het hele raadsbesluit in de ijskast gaat in afwachting van de uitslag van de enquête. Ja. Wat dus de consequentie is, zeg ik dan in mijn logistieke mind ja. van jongens, die gasten die al bezig zijn om uh, van we gaan nu aan de gang, we gaan wat doen. Het wordt gewoon weer een jaar uitgesteld, zo'n beetje, of negen maanden. Dus die kunnen nog steeds niet beginnen. Nee. En dus de hele economie wordt tegengehouden door dit. Economie, soort. economie, ja. Ja, nou ja, het is wel zo. Het ja, ja, zijn mensen zijn die moeten veel... werken. En ja. Het wordt allemaal in de ijskast gezet en het is gewoon heel lastig. Ja, het is gewoon heel lastig. Maar, ja, het schijnt, het... Ja, maar de vorige enquête ja? heeft, ook al, of, uh, die heeft ook al een hoop geld gekost. Ja. En, uh, en uh, daar kwam uit van dat het niet zeker was. Nou nee. ja, ik heb het idee dat het bij de volgende misschien weer hetzelfde effect is. En hup, weer heel veel geld bij. Nee, gewoon niemand moet het nou tegenwerken. De onderzoeksbureau mag nu gewoon iedereen interviewen, alles vragen. En niet alleen de e-mails even inkijken. En verder niet met iemand om de tafel gaan zitten. Je moet gewoon alles kunnen inzien en kunnen praten. Dat ja. weet iedereen dus. Ja, is nou goed, de Hannischhoofdschool wint het jeugddebat. Bernie Jansen en. Uh, Nash S. Huis waren de beste debaters. En ze hebben de eerste prijs en dat is een lunch met de burgemeester. Kan je meteen even vragen hoe dat nou zit? Uh, en zijn echtgenoten. En de school deed uh, de school deed niet mee. Is dat echt een school in Stantford? Kende ik niet. De school deed ja. niet mee. Oké, okay. dat is, het is een verwarend. school Die, die alternatieven die inderdaad ook geen uh, officiële vakanties heeft, maar dat je het tussendoor in kan plannen en zo. Okay. Zo'n school. Ik zou een naam bedenken als ik, als ik jullie was: De school. Wat? Ja, hij gaat naar de school. Ja, ja maar perfect. jij kan He? ook zeggen dat jij voortaan de radiopresentator bent. Ja, oké. Okay. Drie onderwerpen ingeleverd waarvoor geld kon, waarmee kon worden gewonnen. En dat was uiteindelijk dus reddend zwemmen. Daar is 2000 euro voor binnengehaald. En er waren meer onderwerpen. Nou, ik vind dat er hartstikke gaaf. Ik vind echt respect voor die jonge lui die al zo zichzelf goed kunnen verwoorden. Ik had er altijd zoveel moeite mee om mezelf gewoon echt goed te kunnen verwoorden. Nou goed, heb jij nog iets... Uh, ja, ja, ik zie wel dat er een, ook alweer, uh, we zijn al druk bezig met de nieuwe verkiezingen... dat er kandidatenlijsten worden ge, ingeleverd en zo. Want uh, in maart is dat alweer zover, hè? Dan gaan we gaan stemmen. Ja, dan moeten ze wel natuurlijk. Ja. Nou goed, vandaag ook nog een heel groot stuk, een heel grote pagina vol over uh, uh, Intigles Het rapport biedt geen uitsluitsel college wel. Nou echt, een hele grote advertentie. Wat is het? Het is geen advertentie, maar gewoon meer het feit erop te wijzen. Stichting ons watertorenplein wat er allemaal fouten zijn gaan, het is echt iedereen praat erover en hier steekt echt duidelijk aanwijzingen dat het gewoon een rommeltje is in de politiek. Nou, daar hebben we genoeg over gezegd, maar nog niet het laatste. Natuurlijk. We mogen bijna stemmen. We mogen bijna stemmen. Stem, precies. gebruik je stem en wees ja. wijs. Ja, goed. Ja, het is eindelijk moeilijk. Er zit ook ook wel een beetje van die haantjes ook wel. Het is ook zo makkelijk om langs de kant wat roepen, te roepen dat is ook en is geen zo. verantwoordelijkheid te nemen of uh, dat je ook zegt van ik ga zelf ook de politieke in. Man, man of vrouw met visie. En uh, goede normen en waarden. Zoiets moet het zijn. Geloof. Ja, meld je aan. Meld je aan, zeker. Goed, volgende uur nog meer berichten. Eerst walk the moon. Muziek, Walk the Moon en Sharpen Dance was hun grootste natuurlijk. Feels good to be high is alweer een beetje achterhaald. Ik dacht dat het de laatste zinger was, maar ik zie op YouTube alweer andere clipjes tevoorschijn komen. Onder andere One Foot, dat is uh, deze plaat. Ook liggen. Nou, zullen we die volgende week maar eens even draaien. Dat heet uh, One Foot, One Foot in the Grave, doet me dan denken. Unbelievable. Weet je dat toch? One foot in the grave. Dat ging over zo'n bejaard stijl. En die man die was dan thuis komen te zitten. En uiteindelijk had geen werk. Hij was ontslagen. Op zijn, zijn, hij was bijna met pensioen zo ontslagen mopper, zo'n mopperkontje. Zo'n mopperkontje. En altijd van die films over die mopperende oude man. Echt geniaal. Of en dan vrouwen. ook foutjes maken. Ik vond het vroeger ja, fantastisch. Als ik nu kijk, zag ik wel niks meer aan vinden. Dat heb ik heel vaak met series. Hè. Vroeger vond ik Friends ook leuk. Ja. En pas geleden zag ik nog bij: echt, Boulevard. Daar hebben ze echt minutenlang over Friends zitten praten. Ja, als ze terugkomt, zou ik het weer gaan kijken. Want het is zo geniaal in elkaar gezet. En dan kijk ik naar het. Ik zie het niet meer hoor. Nee, het is ontzettend gedateerd. Het, saai, saai. het is saai. Een hele slappe humor. Dat denk ik wel. Goed, maar goed. Ik zou wel een heel oude man zijn. Ik zou hem, zeg maar, One Foot in the Grave misschien meer waarderen. Lekker oude Zeurpiet uithangen. Dat zou ik meer moeten ja, zijn misschien. Ja, nou, misschien wordt het toch tijd voor Netflix met jou. Of dat heb je al, geloof ik. Hè? Ja, dat heb ik dan weer geen geduld ik voor. Kan die oude series kan je dan weer even kijken. Dus misschien staat hij er wel bij. Uh, dat, ja, vast wel. Als gewoon op YouTube gewoon, uh, dat uh, invoeren oh. dan vind je het ook hoor. Zeker weten. Goed, ja, mijn, uh, uh, mijn vrouw en mijn, uh, mijn kind. Mijn dochter kijkt heel vaak uh, net Netflix naar films. En dan kijk ik altijd wel even mee. Maar ze zit vaak in die gruwelfilms. In die horrorfilms. Oh, oh, en het is echt, echt, het zijn echt open wonden. En ja, maar uh, het is toch niet goed voor een mens om daar de hele tijd naar te kijken? Nee. Je krijgt bijna trauma's, want die is zo levens echt gemaakt tegenwoordig. Ja. Je, denkt van, je wat voelt het mes, je hoort het mes snijden. Ja. En je voelt het gewoon uh, bijna niet eens bij jezelf. Het gaat om het, de verhaallijn, toch? Toen mm. het niet allemaal zo erg uh, open te zijn. Zo, dat je alle bloed ziet lopen en zo. Nee, gewoon een ijselijke gil. En dan weet je dat iemand vermoord is. Klaar. Het, ik hoef die niet allemaal te zien spetteren en doen. Als ik, als ik het thuis over praat, zeg ik... Ja, we zullen je binnenkort inschrijven voor een verzorgingstehuis. Ja, zeggen ze dat echt? Nou, bijna wel, zeg maar. Paar, hou op. Ga iets anders doen. Nou, oké. Okay, ga weer naar je werkplaats. Ja, precies. Doe. Ga, ga een tafeltje schuren of een uh, stoeltje bekleden. Ja. Iets uh, anders. Vertel. Ja, het, het is natuurlijk bijna kerst. En ja? uh, het personeel van, uh, van de Britse koningin en Queen Elizabeth... Ja, die krijg, ze heeft 1500 mensen in dienst. En die krijgen dus eigenlijk altijd wel een cadeautje met de kerst. Oh ja. En de luxe kerstpudding die ze traditiegetrouw krijgen... komt voortaan van de Britse variant van de Jumbo... In de voorgaande jaren kon het personeel van de paleizen en de koninklijke post... en de koninklijke veiligheidsdienst, dat is 1500 man, je kon rekenen op een pudding van het chique warenhuis Harrods... of van de koninklijke bakkerij Fortum Mason. Maar dit jaar, nee hoor, het wordt gewoon uit de schappen van Tesco gehaald. En de personeelsleden de... krijgen ook allemaal een kerstkaart van de koningin en prins Philip. En uh, wie er al langere tijd in dienst is, krijgt daarnaast ook vouchers... Tesco? Uh, ja. Is dat, zeg maar... Ja, een soort... De, de, station? Engel, nee, Engelse uh, uh, C1000 of Jumbo. Of, uh, oh, ik zag schone, zo... Een <coughs> soort dekermarkt. Ik zag het allemaal genoemd nu, in, Albert Heijn. Uh, ja, precies. Ja, ja. Okay. In mijn gedachten zag ik al zo'n butter bij, bij, bij Texaco langs de... Ja. Wat dingen uit de schap van al. Heb je 1500 van deze dingen? Ja. 1500 van... Ja, ja, dat kerstpakket, moeten Moet er ja, even wat snel. Krijgen ze wat. Nou ja, het is wel belangrijk. Heb jij een leuk kerstpakket gehad? Gekregen, nog ik niet. heb nog niets gekregen ja okay. uh, nou, ik heb wel mijn nieuwe contract gekregen voor de gemeente Haarlem oh, dat is ook niet onbelangrijk en uh, ik heb, ben eerst voor ontslagen bij de gemeente Zandvoort dus okay. dat is allemaal uitgedeeld nu en we krijgen dan volgende week uh, waarschijnlijk uh, is er een soort kerstmarkt en dan krijg je allemaal muntjes en dan kan je dus bij de diverse kraampjes uitzoeken wat jij leuk vindt oké okay. en hierdoor wordt een plaatselijke Middenstand die heeft dan de mogelijkheid om daar dan een uurtje te staan met allemaal spullen. Yeah. En er sommigen die uh, schrijven alleen maar waardebonden uit voor, uh, voor hun uh, een zaak. Dan kan je naar de hand gewoon rustig uh, wat halen. waardebonnen en bonnetjes en ja, ze worden wat geschreven. Ja, maar dan kan je het zeggen, kopieer. want dan heb je bijvoorbeeld 50 euro of zo. En dan kan je dus zeggen, van, nou ik wil 30 euro van de slager, ik wil 20 euro bij de Hema. Ofzo. Krijg, hoeveel geld we, heb je weg te geven? Ja. Hoeveel je ja, 50. 50, 50, 50 ja. Oké, okay. oh, best wel eerlijk. Ja, ja, voor mij is het op 50. Omdat ja, maar het beetje... is wel leuk. Maar sommigen staan dan ook met uh, allemaal lekkere dingetjes. Dus je hebt zo'n chocolaterie. En het is gewoon leuk om uh, zelf een beetje bij elkaar uh, te bepalen wat je wil hebben. Ja, natuurlijk. Ja. En uh, ik moet zeggen, we hebben toen bij de HEMA... hadden ze toen ook zo'n hele leuke... zo'n uh, tegel met, uh, met wat uh, speciale mesjes voor de kerst... om de kaas op te serveren. <laughs> ja, nee, dat is gewoon leuk. En dan kan je die, zelf een beetje bepalen. van die, die wijven dingen zijn het ook, hè? Ja, sorry, ik ja, ben er een. Van die kaartjes <laughs> en van die, die ja. geurtjes en van die dingen die in ja, de wc Ja, maar er zit, zijn wel van die, die dingen... Hoe? Nou, als je zo'n leien geen zin meer in hebt, nou, dan uh, laat je hem gewoon vallen. Oh, Oké, okay, ja, dat kan. Ja, ik kan hem ook als ze denken van nee, ik heb een lek op het dak. Nou, dan zet je hem daar neer. Multifunctioneel. Okay. Ja, multifunctioneel. Nee, goed. Ik heb ook zo'n zo boekje oh. gekregen waar je dingen uit kan kiezen. En ik heb een stappen teller heb ik... Uh gevraagd weet Je, je, je slaaprit meer in de gaten kan worden gehouden en je stappen tellen. Slaaprit ook? Ja, dat kan ook. Weet je, nou, als je, ik, dat je hebt ophoud. gewoon van die gratis app op je telefoon. hoor. Die heb ja, ik. maar dan moet je je telefoon op je borst plakken. Nee hoor, nee, dan nou, je hebt hem gewoon in je zak zitten of in je tas of in je, in je jas. Ja, en, nee, hij nee, telt nee, gewoon mee. Nee, ik wil hem om mijn pols. Dat ziet veel. veel uh, Zo'n ding, hè? Om je pols, weet je. En dan ook dat je hem tijdens slaap om kan houden dat hij zegt van: U heeft goed geslapen, u voelt zich goed. Oh, nou, ik dacht anders, maar gelukkig ik, maar. Gelukkig, maar, maar. Nou, echt goed. En dat dan ook je hartslag bij? Ja. U bent en dus, kerngezond. Uh, en hij ziet van, uh, ja, u heeft het gemiddelde gehad van drie keer in de week. Ja. Nou, dan val ik, ga ik meteen zitten. <laughs> ik ja. voel me geweldig. En het moet alles tegen mij gezegd worden dat ik me geweldig voel, want dat kan best wel eens zijn. Dat nou, je ziet er tevrij. wel heel goed uit. Dank wel. Dat hoor ik graag. Nou, dames en heren, dan gaan we nu maar weer eens even. Hoor. Lekker dansen. Nou, nu sla ik door, denk ik meteen. Goed, The White Buffalo. Waar staat die? Dat weet ik niet. Dit is de nieuwe single, The Harder Soul. Young blood pumping through my veins and full of fight Probably do a bunch of things that just didn't right. But hell, ain't that what the weekend's for Windows down the seat way back in the radio up Natural light between my legs Yeah Muziek. Ja, leuk. The White Buffalo. Jake Smith zit daarachter. En dit is een uh, laatste single hier in de zaterdagmorgen. En dat kan je verwachten. Algoedoe pak ik gewoon eens wat nieuwe muziek wat uitgekomen is. En dat slinger ik op de radio. Straks onder andere ook nog een oud plaatje van uh, Sam Soppero. Komen we tegen. En natuurlijk nog wat kerstplaatjes die we voor u uit hebben gezocht. En niet te vergeten straks een stukje in geschiedenis uh, terug in de tijd wat gebeurde uh, wat er op 16 december gebeurde. Ja, er nou, ja, uh, uh, gebeuren toch wel wat dingen, maar minder als anders. Ja, ik moest Net even het En dat het leven een beetje stil staat zo uh, in ik die donkere dagen uh, voor Kerst. Zwaar onder de indruk van de Sufius die uh, was uitge, uitge De Sufius, ja. Sufius die uit hoe noem je dat uit had gespucht. Ja, ja, zeker. Nou en ik was uh, onder de indruk van een hele grote aardbeving. Oh ja, ja. Dat vond ik ook, maar dat vertellen we allemaal zo. Ja, zeker. In uh, Nederland is het zo dat uh, uh, Amsterdam. U krijgt het okay. eerste mops van Nederland. Ja, ik was eventjes bezig met een uh, snoepje, want mijn keel is niet goed. Nee. Maar het eerste mops van Nederland komt op 28 januari naar Nog de. Het uh, mops? Mopshondjes, ja. Een oh, mopshondje. Oké, okay. ja, met zo'n plat uh, neusje. Oh ja, oh schattig. Oh, ja, van die kleine glasbuldigjes ja. of zo. Of, rustig, uh, nou ja, rustig. Maar het is dus een pop-up café en die is ja? bedoeld voor liefhebbers en eigenaren van deze rashondjes. En volgens de organisator is het geïnspireerd op vergelijkbare cafés... voor mobshondjes in Los Angeles, Kyoto en Londen. Tijdens het pop-up café kunnen de meegebrachte hondjes... bij een fotomuur op de foto voor een Instagram-account... Jawel, zijn er verschillende informatiesessies over voeding en verzorging van de hondjes... en worden er mini-workshops gehouden voor de mini-mobshondjes. Ook er, wordt er een worstenproeverij georganiseerd voor de mobshondjes... en de organisatie vertelt dus ook dat er echt al tientallen uh, mopshondjesouders zich hebben aangemeld voor het evenement. Dus uh, op dit moment staat de ruiskamer dus in Amsterdam uh, uh, op de planning, maar er is een grote kans dat ze uit moeten wijken naar een grotere locatie, want ze verwachten in totaal al zo'n 150 mopshondjes. Echt waar? Ja. een entree met de hond samen is slechts 5 euro. 5 euro. Zonder hond kost het 10 nee, euro. Een cool. Hey, nee. Zonder hond kost het 10 euro. Oké. Okay. De nou, gaat naar de hondenbescherming. Nou, ik heb zo het idee. Dit wordt groot. Dat ja. moet straks naar de rij toe of zo. Ja, ik denk, ik, dat, denk dat ik gewoon er ook heen ga. De Ziggo Maar ik ga, met die, ik ga met iets anders heen. Oh, en die laat je daar los? Dan? Ja. Oh, god, dat arme oh, oh, oh, beest. Oh. Ja, dat wordt echt leuker. Oh, ja, dat, ja, dat wordt lachen. lachen. Ja. Dat wordt echt lachen. Vrouwen en poezen. Nee. Van nee. oudsher hebben nee, vrouwen wacht, wacht een geband band met hun poes. Nee, dat weet ik allemaal wel. Jezus, dat <laughs> je niet te vertellen elke keer. Het gaat als ja, honden. Het gaat over, over honden. honden ja, precies. Wat is dat voor een gekke keer? Nou, hebben we alle dieren gehad? Zijn we klaar nou? ik denk het een lampaaie, zeg. Nou goed, ja, het, op internet kan je natuurlijk ook heel veel uh, hondenfilmpjes vinden... en poestenfilmpjes. Elke week word ik er weer mee lastig geval als ik hier achter de microfoon sta... en dan komen weer van die um, beelden van bij. En, uh, maar goed, daardoor schijnen wel heel veel twintigers zien te worden... omdat die maladies in het scherm zitten te staren. Ik heb het gisteren, een, een dag tevoren ook al tegen mijn kinderen gezegd... hou er nou mee op urenlang naar het beeldscherm zitten staan. Ik word er zien van. Oh, goed, ja, ja. Ik weet niet of het helpt, maar ik hoop het wel dat dat soort dingen afgelopen is, dat er wat meer actie komt. Nou goed, uh, straks onder andere uh, ja muziekjes. Ik zit even denk, oh ik moet even kijken naar de playlist. Dit is een van de oh, leukere platen. Oh, oh. Wolf Parade. Nee, uh, deze plaat precies. The Wolf Parade En Joe Dreaming. Het toch niet waar zijn. misschien af, waar is de jeugdafdeling? Nou, je hoort wel een hoesje. Ja, helaas. Dat zijn de ouderen die toch komen. De jeugd geeft het te snel op. Ja, die, nou, die hebben ook heel hard moeten werken of zo. carrièremoe ja. of zo. Dit was... Uh... Wolfparade en een uh, laatste single. Keep on dreaming. Hier in de zaterdagmorgen. Blijf maar dromen. Ja, dat is wel een beetje het verhaal. Wat nu de ronde doet, natuurlijk. Ja, er waren natuurlijk verschillende kandidaten. Wie, met wie gaat Gordon trouwen vandaag? Ik heb het niet gevolgd, trouwens hoor. Ik bedoel, ik lees het net in de kletskant van Nederland, de Telegraaf. Dat Gordon niet getrouwd is in Zuid-Afrika. Daar ging hij naartoe. Daar zou je onder de mooie blauwe lucht zou je gaan trouwen met een mooie man. Er waren twee kandidaten een man met een zoon... die later uit de kast is gekomen, denk ik. En nog een andere... Uh, horeca-ondernemer of zo is het, geloof ik. Uiteindelijk uh, heeft hij nee gezegd. Maar toen waren er waren al tachtigen uh, genodigden naartoe gegaan. Je had daar gewoon een plekje. En uiteindelijk zei hij nee. En al die mensen hebben wekenlang mond gehouden. Geert Jong ja. heeft ook wekenlang zijn mond gehouden. En gezegd, ja, hij is wel getrouwd hoor. Hij is wel getrouwd. Dan blijkt het helemaal niet waar te zijn. Dus is dit nou alleen maar gedaan om de kijkcijfers te krijgen? Of uh, heeft hij echt... Uh, op heb het laatste je... moment, uh, toch getwijfeld. Ik nee, ik doe het toch niet. Dit is natuurlijk allemaal wel heel raar. En het is niet nieuw. Je kent nog wel de Donorshow. Daar was het ook bij geflikt. Er oh ja. Ja, werd een, een, een nier weggegeven. Uh, en het, op het laatste moment werd het niet gedaan. Vrouwtje Bot zou is... ook een man trouw Ging ook niet door. Ja, maar hij is dus uh, bij. Uh... Hoe werd dat dan geweest? Heb je hem gezien daar? Nee, nee, nee. Zo, hij was zo kwaad op de media en hoe negatief alles is. En dit en dat. En de, de, <lacht> dat vond hij dus heel erg. Ja. ja je, je, je kan het natuurlijk zien komen. Ja, maar het is mijn werk. Ja, maar als jij dat niet tegen kan, dan moet je dat gewoon niet doen. Nee, nee. nee. En het is dan ook zo van, uh, als je dan hoort bij andere programma's... hoe, hoe erg hij zelf is tegenover anderen. Ja. En nu krijgt hij het zelf eens uh, bij hemzelf. Ja, is, en dan de, ik zie je dat hij daar dus helemaal niet mee op kan gaan. Nou ja, goed, het is allemaal gewoon voor de kijkcijfers. En mensen voelen zich dan bedrogen. Want sommige mensen kijken normaal van nooit naar dit soort programma's. Nu wel. Ja. En dan, dan kijk je naar die titel en denk je... Corner gaat trouwen. Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Maar yo, get, get a grip. Niks is meer echt op de televisie. Alles is in zijn scène gezet. En ja, dat is toch ook mooi dat hij, het blaast, dat hij hem afwimpelt. Maar ja. dan blijkbaar kunnen mensen dat niet aan. Die verwachten toch een mooi sprookje. Ja, dat maar, sprookje ja. is Nou uh, ja, dat je dan zo... Uh, keihard... Uh, uh. Dat je dan gaat, gaat reageren. Omdat dat, ik denk, waar heb je niks anders te doen of zo? Ik, ik snap het gewoon. Ja, bedoel je reageren van Gordon of van mensen op, op, op Gordon? Hem, ja. Op hem, dat ja. Dat ik denk, van, is dat jouw hele leven in duigen? Het lijkt dan haast wel. Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf ooit heb gehad met de serie Lost. Dat heb ik ook al honderd keer verteld. Dat ik ook me bedrogen voelde toen het einde zo ja. slap was. Dat ik heb ik hier al die tijden voor zitten kijken. Maar later denk je zelf. nou ja, goed, onderweg was het ook wel leuk die serie. Alleen je wil, je wil het af kunnen sluiten. Maar als er een of de vaag einde aan knopen... nou ja, dan voel je een beetje bedrogen. Dus ik ja, kan me ja. iets bij voorstellen. Maar ik, maar je ik, ik voren, heb ook vaak je dat je ik ergens al. in een film ben... dat ik denk van... Uh, hoe gaan dit een zou recht breien aan het eind? Ja. Want ja. dan heb je inderdaad zo'n verhaal... Met, dat je denkt van nou, ze moeten, van nou... die film nu nog vijf minuten... er moet ergens een eind gaan komen... Ja. En wanneer komt dat dan? Hoe, hoe kunnen ze al die eindjes aan elkaar knopen... dat je denkt, van nou, uh, ja, nou ja, dat hoeft, dat hoeft tegenwoordig helemaal niet meer. Dan nee. denken ze gewoon, nee, we zetten gewoon de punten erachter... en dan mag je zelf doorfantaseren in je dromen. Dat ja. is denk ik een beetje de, de dance, wat het is. Goed, straks onder andere een stukje geschiedenis. Het is vandaag 16 december, zijn er wat dingen gebeurd. Maar eerst even de goede oude plaat van Sam Saffaro. Happiness! Mm. Deze maand, december, is dat misschien ook wel lastig ook, hè? Depressieve daken... Ik doe niet aan mee. I can see the sun coming up And I need it Ooh yeah I feel like I've been down for a while And since the grass was always greener But you know I haven't seen her I feel like I've been dying for a smile